11 Uur. Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. De politie spreekt tegen dat er niet meer wordt gereageerd op sommige 112-meldingen. De AD schreef dat vanochtend, maar volgens een woordvoerder van de bonden is hij verkeerd geciteerd en is de politie niet bezig met zulke acties. Wel gaat de politie door met de acties van vorige week maandag, waarbij niet meer wordt gereageerd op minder urgente meldingen, zoals een ongeluk met blikschade. Op het strand van Zandvoort is vanochtend even na negenen een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen wie het is, maar mogelijk gaat het om de vrouw die sinds woensdag wordt vermist. Er werd toen een grote zoekactie op touw gezet, maar de vrouw werd niet gevonden. In Taiwan zijn zeker vier doden en bijna dertig gewonden gevallen door orkaan Sudelog. Vier mensen worden vermist. De orkaan veroorzaakte ook veel schade, onder meer aan elektriciteitspalen. Bijna twee miljoen Taiwanese zitten zonder stroom. Soudelor is dit jaar de vijfde tropische orkaan in de categorie Superstorm. In Mali is een eind gemaakt aan de bezetting van een hotel. Franse en Malinese militairen hebben vier mensen bevrijd die in het hotel werden gegijzeld. Ook zijn er enkele lichamen gevonden. Gisteren werd het hotel in de stad Sevare aangevallen door moslim-extremisten. vielen zeven doden onder wie twee van de aanvallers. In het hotel verblijven geregeld VN-militairen... Nederland heeft ook militairen in Mali, maar die zijn gestationeerd op zo'n 500 kilometer afstand van het aangevallen hotel. De laatste jaren worden er steeds meer oordopjes verkocht. Fabrikanten van oordopjes melden dat hun verkoop binnen twee jaar is gegroeid met 30 tot 50 procent. De groei is het resultaat van een bewustwordingscampagne die jongeren aanzet om hun gehoor te beschermen. Bijvoorbeeld tijdens concerten. Een op de vijf jongeren heeft gehoorschade. Het weer, de lage bewolking lost snel op en dan is er flink wat zon. Vanmiddag vanuit het zuiden opnieuw bewolking. Maar het blijft wel droog en het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NS. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Verkeersupdate. John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 is de zomer van ZFM met, met nu Goedemorgen antwoord. Met uh, we zijn weer a, terug. One Day All Fly ja. Away. Zijn we weer teruggevlogen. Hier voor de tweede uur. Van uh, Goedemorgen Zandvoort. Op deze zaterdag 8 augustus. Nog eventjes voordat we verder gaan: Message from the Beach. Uh, aanstaande zondag 16 augustus hebben wij een uh, live uitzending vanuit de haven. Strandtend nummer 9, dat is bij de rotonde. Live uitzending van s morgens 10 tot s avonds 9. En de, de programma's van ons, ZFM uh, Jazz, Zandvoort Lunch, Zandvoort op zondag en Strandleven komen dus allemaal live vanaf het strand. Wat is dan de bedoeling? Komt u eens langs, kom eens kijken naar de radio, luisteren en uh, eventueel wat te vertellen. Bent u van harte welkom in de haven van Zandvoort. Dit even vooraf. Inmiddels aangeschoven Blinde Gurensen. Heeft er ook iets met CFM? Heeft ook iets oh, met CFM iets. te maken <laughs> geloof ik. Ik weet me. niet meer wat. Maar, uh, nee. maar we gaan het nu over, de, over, iets, anders over ja. iets anders hebben. No, we gaan ja. het over iets anders hebben. We hebben het over de VVD, over wat er de laatste maanden allemaal uh, is gebeurd. En de revue heeft gepasseerd. Dat is best wel veel. Want denk ik alleen maar aan, aan de windmolens. Want op het ogenblik ook weer helemaal hot. Want ik zag dingen voorbij komen. denk ik, het gaat niet door vanwege geld. Oh, nee, ja, goeiemorgen trouwens. Ja, goedemorgen. Uh, nee, ja, dat, dat speelt nog steeds. Nee, het gaat, uh, uh, wat je gelezen hebt, het artikel. Van een park wat niet doorgaat, dat is een proeftuin. Oh. Die gaat niet door. Het idee was om een proeftuin uh, ver op zee te plaatsen. Zodat de industrie daar... Um, Zeg maar ontwikkelingen kon uitproberen, zodat uiteindelijk een, een windmolen dat die, uh, goedkoper zou worden. En dat het meer rendementen zou opleveren. Nou, die proeftuin die is van de baan. Okay. Nou, Dan hopen we maar dat dat een voorbode is. Ja. Dat men de, um, ja, de kostenreductie van 40% die waar kan maken. En dat uh, ze in ieder geval um, ook niet hier voor de deur komen. Ja. Ja. Wat, wat, maar... wat mij zo verbaasd heeft, ik, ik heb dan het voorrecht om aan zee te wonen is dat je je heel druk maakt om die molens. Maar het ergste is eigenlijk nog s'avonds, als het donker is. Die lampjes. Dan heb je een soort oranje vuurwerk de hele tijd. Ja. En dat is heel storend als je naar buiten kijkt. Als, nu zijn het er veertig of zo die daar staan. Klopt. Maar als daar er veel meer zou komen te staan... Dan, dan heb je een soort continu vuurwerk voor de deur. Ja. Het is heel stoer omdat ze knipperen. Ja. En je, kan, je wordt er op een gegeven moment ook wel een beetje ibelig van. Als je daar lang in zit te kijken. Nou, dat is ook een van de punten wat we aangeven. Dus dat gewoon, het is niet alleen uh, het zicht. Hè, want je kan alles natuurlijk op het zicht. Maar het is ook gewoon een verstoring en een onrust die het gaat, gaat brengen. Ze komen dichterbij. Ze worden hoger. Ja. Daardoor beter zichtbaar. Dus overdag krijg je al die, die malende dingen voor je, voor je ogen. Maar s'nachts de, de, de lichtjes. Ja. Dat is uh, onrust. En dat is... Um, ik weet vanuit het verleden ook dat, en dat is, wil niet zeggen dat het daardoor uh, verergert, maar mensen bijvoorbeeld met epilepsie konden bijvoorbeeld bij, gok, uh, bij gokautomaten heb je ook altijd van die knipperende lampjes. Ja. Dat wekt ook een bepaalde onrust bij mensen op. Dus dan denk ik van nou, ik zou ook graag de, de gezondheidsrisico's van dat soort zaken onderzocht willen hebben. Ja. Ja, ik kan me voorstellen. Nu is het uh, voor VVD natuurlijk altijd lastig. Want uh, het is minister Kamp van de VVD die dit allemaal wil. He, zo roept iedereen op straat dat dan. Is het voor jou natuurlijk als, als VVD wel lastig uh, af en toe in een, in een discussie? Nee. Nee? Nee, daar heb ik geen last van. Nee, ah, nee, nee, dat vind ik eigenlijk het ook het mooie weer van een, een, een, een liberale partij. Uh, waar, we, waar, we, waar, ik, waar ik dan lid van ben. Is dat... Um, ik word niet gedwongen in een keurslijf. van ik moet er achteraan hollen en ik moet dat goed vinden. Nee, ik heb het recht om mijn mening te uiten. om te zeggen dat ik het helemaal niets vind. Dat wij het als lokale VVD helemaal niets vinden. en daar gewoon, eh, gewoon tegen het landelijk beleid ingaan. En dat, ik vind ook dat dat moet kunnen. En dat, dat is ook in de. als je het terugbrengt gewoon naar de lokale politiek. dat moet hier ook zo zijn. We hoeven niet achter elkaar aan te lopen en alleen maar ja en amen te knikken. Want er komen er niet. Nee, we moeten ook gewoon, als we het er niet mee eens zijn, zeggen we het. Nou, dat doen wij hier. Ja. En dat doen we ook in, uh, in Den Haag. En dat doen we ook landelijk. Ja, daar weet men dat de VVD Zandvoort en niet alleen de VVD Zandvoort... Meerdere kustgemeenten, ja. die zijn gewoon tegen. Nou, punt. Is er überhaupt wel een partij die ervoor is hier? Ja. Ja? Zijn er echt mensen die vinden dat het er moet komen? Ja. ja, als je kijkt naar uh, GroenLinks... Die is ervoor. Omdat het uh, zeg maar milieu prettig is. Vanuit milieu, ja, als je gaat kijken naar de verdeling in de Tweede Kamer, dan is daar gewoon een meerderheid voor. Ja. En dan maar is komt het... dat nou niet door dat energieakkoord? Omdat daar ja. meer dingen in gevat worden? Het, het energieakkoord, en dat is natuurlijk, uh, daar wordt het heel vaak op opgehangen. Kijk, we hebben natuurlijk te maken met. Uh, Fossiele energie die je die opraakt. Dus je wil terug naar nou, nou een vorm van duurzame ja. energie. Daar zijn we het ook allemaal over eens. Het is alleen een manier van hoe ga je daarheen? Nou, daar is echt een heleboel van, ja, om het op korte termijn te realiseren heb je windenergie nodig. Korte termijn, hè? praat je? Ja, het is dan water. korte termijn, maar dat ja. is korte termijn denken. Dus ik. Ja. Ja, en het is dan het energieakkoord. Ja, prima. Maar een energieakkoord, op een gegeven moment als daar zaken niet goed in zijn. Met alle Er worden accorten, zoveel dan akkoorden geschotten. Ja, dan moet je dan een, een bijschaven. En dan kan nee. je zeggen, ja, het is met 40 partijen. Dat maakt niet uit. Je moet kijken naar de lange termijn. En waar kan je als Nederland op een gegeven ogenblik in onderscheiden. Met nieuwe vormen van energie. Uh, thorium is daar ja, een voor, uh, vorm is een van. Een groot Getijdenenergie. Er zijn uh, diverse vormen, uh, wat nu ook uh, bedacht wordt in de, in, de, in de dammen, zeg maar, hè, bij Zeeland. Zet je daarop in en maak je daar ook gewoon als Nederland onderscheidend in. En zet niet in op die windmolens waarvan ik het uh, nut. Ja, mijn partijvoorman heeft ooit gezegd: ze draaien niet op wind, maar van op subsidie. En ik. Uh, dat heeft hij goed gezegd. Ja, ja en die zonne-energie. Ik bedoel, waarom wordt daar niet meer mee gedaan? Er, er zijn zoveel plekken nog waar men panelen kan neerleggen. En alle beetjes helpen wat dat betreft. Ja. En dat, dat is en ook heeft een vorm. In Zandvoort ook genoeg plekken waar ja. niemand last van heeft. Ik heb zelfs de gezien. Die, ja, die uh, hebben het ook. Ja. En, en de grootste winst is nog te behalen met uh, energiebesparing. Ja. Dat is, dat is winst nummer één. Als, als we daar, en ik wil niet zeggen, ik ben niet heiliger dan de pauze, dat wij het allemaal goed doen. Maar als iedereen zich daar wat meer bewust van zou zijn, ja. kan je al een grote slag maken. Ja, goed. Nou, maar dit is dan de, nou, de, de, de windbonus. Ja. Wat, ja. wat is er nog meer gebeurd de laatste paar maanden bij de VVD? Bij ons een heleboel. Ik moet ook zeggen dat um, ik, uh, ik ben blij met onze, onze fractie. Ik vind dat wij het, uh, het goed doen. We hebben een mooie mengeling van um, ervaring, zeggen we dan. En uh, de nieuwelingen, jong en oud. Ik ben dan de oudste van het, uh, van het stel. Maar dus dat gaat aardig. En ik denk dat wij, um, nee ik vind dat wij eigenlijk, want ik denk niet, maar dat wij um, kritisch um, alles uh, volgen. En ook gewoon duidelijk aangeven welke vissen wij hebben op onderwerpen. Als je gaat kijken naar uh, wat recent gebeurd is uh, richting de horeca. Welke maatregelen worden afgekondigd. Nou, dat zijn wel zaken wij dan waar wij bovenop zitten op zo'n moment. Ja, het uh, is een mo moeilijk onderwerp om te houden, maar ik, nou, ja. ik weet niet of dat een moeilijk onderwerp is. Ik denk um, uh, wat daar gebeurd is, is natuurlijk dat uh, het hele proces is gewoon... Um, nou, ik was bijna politiek, uh, uh, politiek correct, maar het is gewoon waardeloos aangevlogen, laten we het zomaar zeggen. Er is een, uh, een dame aangesteld die in overleg met bewoners en horeca uh, moet gaan bekijken van joh, waar zit de overlast, hoe kunnen we dat uh, terugbrengen. aangesteld door de gemeente? Aangesteld door de gemeente voor een uh, periode van uh, twee jaar. Op zich is daar natuurlijk niks mis mee. Nee, nee, op zich is daar niets mis mee. Maar het enige wat er tot nu toe is uitgekomen is een memo. Uh, nou, we hebben het effect hebben we daarvan uh, gezien. Waar het dorp van is, waar op zijn kop staat, waarbij er een dictaat is opgelegd, waarbij er geen overleg is geweest. Nou, en dat, als dat dan de opdracht is voor zo'n dame... Ja, dan zijn wij natuurlijk heel kritisch. Want het is niet alleen hoe dat proces wordt aangevlogen... en dat je onrust zaait wat helemaal niet nodig is. Maar het kost ook nog eens even wat. Het, ga, het kost minimaal, wat alleen haar opdracht... is al voor 50.000 euro. Dat is wel een hoop geld, hoor. Ja. ja, dat vind ik achterlijk veel geld. En met het resultaat dat we nu een memo hebben... die is ingetrokken door een andere memo... En okay. dat we er niet meer over mogen discussiëren. Nou, ja. als dat het effect is van een half jaar bezig zijn. Ja. Nou, dan uh, heb wat je een onvergroeien. Want dan zijn wij heel kritisch <lacht> op, op dat is, is, soort dingen. Het is eigenlijk wel grappig dat er iemand wordt aangesteld. Die dan kennelijk een beetje tussen partijen inzweeft. Maar we hebben zoveel ervaring op dit gebied. Hè, op retail Velf. en horeca. Zandvoort is natuurlijk het bruis ja, maar... van intelligentie wat dat betreft. Is dat dan niet veel handiger dat we dan iemand nemen. Die door alle partijen een beetje geaccepteerd wordt. En die aanstellen. Precies, ja. maar ga ook zelf in gesprek. Dan, o, dat is toch mooi? Ja, ja. Daar, als je daar zit, we, we, er zit een, een, een college, er zitten, zitten ambtenaren. We weten, zo groot is het dorp nou ook niet. Nee, eh, we kennen elkaar. Ga om tafel zitten. Ja. Ja, en daar kan je wel iemand voor aanstellen, maar om dan de boel te maseren, of ik weet niet wat ze exact aan het, aan, het, aan het doen is. Maar in ieder geval is één ding duidelijk, dat uh, het is het doel in ieder geval heel hard uh, voorbijgeschoten. geschoten. Ja, het is natuurlijk ook zo, uh, als zij, ik ken haar niet om maar als het binnenkomt ergens in een horecabedrijf. Ja, dan moet je zich voorstellen, niemand weet. Hè? De, terwijl als je een bekende hebt, een antwoord of iemand die met heel veel ervaring uh, behept is. Ja, maar dat gaat ik dat denk ook makkelijker denk. Precies, maar je moet al terug naar de basis. K oh. Kijk, als er overlast is, kijk, en we hebben regels, dan moet je aanhouden. Zo dat ja, weten we ook allemaal. Maar we zijn volwassen mensen. En bewoners en ondernemers hebben op een gegeven moment ook bij elkaar gezeten. En die zouden met elkaar verder gaan van waar liggen nou pijnpunten en hoe kunnen we elkaar te willen zijn? Nou, het makkelijkste is natuurlijk gewoon als Zeker. wij iets met elkaar hebben, dan spreken we elkaar aan en dan zeg je: "Goh, joh, ik heb last van je." Kunnen we het oplossen of is er iets te bedenken? Is de groep wat groter, begrijp ik ook. Is het handiger als er iemand bij zit? Maar bepaal eerst het probleem. Ja, is er ja. überhaupt een probleem? Ja, dat, dat, dat is maar de vraag. Hè? Ja, dat is probleem. de vraag. Kijk, iedereen heeft altijd een mond vol van: we zijn een toeristendorp en we zijn een badplaats. Dat zijn we ook. Dat het betekent ook dat, je, dat het reuring met zich meebrengt. Ja, ja. En ik wil niet zeggen daarbij dat, het, dat je het maar moet uh, bagatelliseren... als mensen s'nachts uh, gigantisch lopen te blaren. Daar word nee, je ook niet vrolijk ook van. Nee. Nee, klopt. Maar een aantal zaken zijn wel ook gebeurd door landelijke regelgeving. Uh, de terrassen, um, um, als je wil dat mensen daar stil zijn... Ja, waarom staan mensen buiten? Ja, A, door het mooie weer, dat is natuurlijk altijd lekker. Omdat ze moeten roken buiten. Maar ook omdat ze willen roken. Ja, binnen mag je niet roken. Ja. Ja, dus wat doe je? Ja, dat is simpel. Je gaat ja. naar buiten om te roken. Nou, als ja. wij het samen binnen aan het kleppen zijn en de kleppen naar buiten, dan klep je naar buiten. Ja, dat klopt. Ja, en dan gaat de Bovendien de deur. is het s'nachts dan nog weer stiller in de omgeving, dus dan is het geluid veel harder wat eigenlijk nou ja, overdag niet merkbaar is, maar s'avonds ja. dus wel. Maar en dat zijn op een gegeven moment zaken, dan je kan er heel veel bij een ondernemer neerleggen. Maar je kan ook doordraven. Nou, ik vind die ondernemers tegenwoordig, hè, zeker de horecaondernemers... die worden al helemaal volgestort met allerlei regeltjes en, en, en gedoe... dat ze eigenlijk nauwelijks meer toekomen aan hetgeen wat ze moeten doen. Dat is gewoon ergens een biertje tappen. Want het is heel, ja, ik vind dat er wel heel veel op die mensen afkomt. En ze moeten wel heel veel, heel veel regelen en, veel en allemaal in orde maken ja. en toezicht houden. Ja, het is en... natuurlijk ook heel lastig om, om de hele lijn. Uh, ik, ik, ik woon uh, zeg maar bij de zeestraat, stationstraat ja. en mijn slaapkamer is aan de achterkant. En ik word toch ook regelmatig wakker van behoorlijk lawaaiige uh, jongelui... die vanuit het dorp terug naar uh, Centerparks uh, het of naar hotel... hotel. Het, is ook, <laughs> ja, het is dezelfde route inderdaad. Uh. Ja, Ik denk wel eens van, wat zou je daar nou aan kunnen doen om, om dat uh, te voorkomen? Uh, het Want is dus... eigenlijk wat je al aangeeft. Het is een, vaak een vastgestelde route. Uh, laatst is een overleg ook geweest met, uh, met de horeca. Centerparks was daarbij aanwezig. Die mensen, daar is ook het gewoon het gesprek met mogelijk. Die willen daar ook uh, aan meehelpen. Want die zitten ook niet te wachten op overlast en ellende. Dus kijk hoe je dat gewoon met elkaar kan oplossen. Ja. Of daar uh, afspraken over te maken zijn. Maar in ieder geval zoek het gesprek op. Ga het gesprek aan. Ja. Ja, want ze vernielen dus ook in diezelfde route altijd ja, dingen. Het, het, het boompje op de hoek van de Brugstraat bij die, bij die schoonheidssalon. Nou, daar stond ja. een, een, een olijvenboompje. Die hebben ze gewoon zo krak. Ja. Hebben ja, ze omgeknakt. Ik, en dat soort zaken en dan wil je natuurlijk ook niet. Dat is ook niet hetgeen waar wij voor staan. En als je dan zo iemand, als hij dat doet en je ziet hem. Nou, van mij mag je dan ook een print krijgen. Hoor. Ja, hè. Wat, ja, ja. want het heeft niks te maken met gezellig uitgaan. Ja. Dit is ja, gewoon precies, ja. Ja, maar daar zijn wel veel dingen waarvan ik denk, ja, daar wordt wel op gehandhaafd. Ik heb het trouwens laatst nog tegen de burgemeester gezegd. De mensen die de Haltestraat vanuit de Verlengde Haltestraat inkomen en dus gewoon echt zonder blikken of blozen die straat ingaan met bromfietsen, met fietsen. En dan buitengemeen geïrriteerd zijn als ik met mijn auto naar links ga... omdat er fietsers aan de rechterkant zijn die ik, en ik heb ruimte aan die ja. kant. Alleen dan kunnen dus de mensen die de verkeerde kant op gaan... Ja, die kunnen er dus niet meer langs. Die worden hartstikke boos en pissig. Omdat ik dan blijkbaar geen ruimte geef aan ze. Ja. Zeg dus denk ik, hallo, ik mag hier helemaal niet fietsen. Nee, maar ik, dat, ik denk dat ja. je daar standaard een ambtenaar kunt neerzetten... En, ja. en dan kan hij zichzelf nog terug. Ik denk dat als je een jaar naar iemand neerzet die bonnen uitdeelt, dan weten ze het wel. Nou, dan moet, moet je het wel lang Precies. volhouden hoor. Want, ja. ja, maar dat is op een gegeven moment, moet je ook eens afvragen of is dat degene waar we heen willen. Ja. Want we maken maar alles één richting en we maken alles maar smal. Uh, ja. wij laatst, uh, zaten we zaten oude foto's te kijken als je zag hoe de krocht vroeger was. Ja. Die ja. was hartstikke breed. Er waren uh, aan beide kanten kon je parkeren. parkeren? Er was ja. aan beide kanten een fietspad. Ja. Aan beide kanten een stoep ja. en de auto's konden er twee kanten op. Maar goed, de Halterstraat, daar is gewoon ja, geen achter. ruimte dan, aan het ja, einde maar, om daar iets te doen. Want de stoep is al niet breed. Ja. Daar nou, kan je echt niet zo heel veel mee doen. En daar kan je alleen niet meer parkeren. Dan. Nou, bij de Chinezen, zeg maar, die, die hoek, daar zit zo'n een beetje een rare punt aan. Ik kan me herinneren dat die uh, 15 jaar geleden ja, moest omgedraaid worden. Dat is het enige stukje. Maar de maar, rest is natuurlijk smal. Ja. ja, maar het heeft ook te maken met um, elkaar misschien ook op een gegeven moment een stukje ruimte gunnen. We zetten, maar alles wordt maar één richting en niets mag, ja. dan denk ik, ja. ja maar wat betreft jouw verhaal van de krocht, ja, dat, is, dat kan ik me nog heel goed herinneren. Ja, dus het, het was nu ook zo. de tijd dat je nog gewoon de kerkstraat omhoog kon met Precies. de auto. En dan had, maar... was er achter een klein stoepje. Maar ja. ja, het ja. kon allemaal wel. Ja. Het kan ook allemaal wel, maar het is nu zodanig ingericht... En, uh, dat je denkt op een gegeven moment... Nou, het wordt ook wel zo onoverzichtelijk ja. en zo nou, maar er small. zijn zoveel borden dat maar, mensen nou, ook niet meer weten... Dat is het wat, punt. Zo'n zo zo zo standaard dorp als Zandvoort... beschikt over een hoeveelheid verkeersborden... Nou, ja. je wordt er helemaal simpel van. Echt. Ja, maar ook gewoon onduidelijk. Ja, nou, het wordt ook onduidelijk, ook maar daardoor wordt het. Onduidelijk. Dat is hetzelfde als mensen die eenmaal uh, dorp in zijn uh, geen idee hebben hoe ze bij de parkeergarage moeten komen, nee. bijvoorbeeld. Ja, maar die parkeergarage is natuurlijk ook heel ingewikkeld om dat te vinden als buitenstaander. Alleen als je binnenkomt, dan is er een heel klein bordje waar staat. Mm -hmm. Parkeergarage, ja. maar goed, mensen gaan toch altijd eerst het dorp in, want dat is de normale route. Men wil eerst even kijken in zo'n dorp en dan gaan ze kijken van waar kan ik mijn auto parkeren? Ja, dus precies... En dan kom je dus niet meer bij de parkeergarage ja, uit. Misschien dat dat wordt opgelost als de verbouwing klaar is. Uh... Ik weet nou, niet of dat ja. vanaf die kant dan ook een ingang is. Dat, dat heb ik nee, geen nee, meer. nee, nee, er blijft één ingang. Er komt niet zeg maar een nee. ingang op het Raadhuisplein. Nou, dat is dan weer nee. een gemiste nee. kans, zeg ik. Ja, dat is jammer. Ja, dat is echt een echte gemiste kans. kans. kans. Maar ja, goed. Nee. Zo zijn we nog een beetje. druk uh... dan die ene ingang <laughs> van die parkeergarage. Ja. Je kan wel, zeg maar, uh, qua, qua loopband. Want je komt wel vanuit het Raadhuisplein, Kan je met zo'n, uh, ja, daar hebben ze een ingewikkelde naam voor. Zo'n zo loopband noem ik het altijd maar. Uh, naar ja, beneden ja. met je karretje uh, uh, de garage in. Maar je kan, uh, met je auto kan je er dan niet uit. Nee. Ja, kan... Het blijft één plek. Heel zucht. Jammer, jammer, jammer. Erg jammer. Ja. Ja. Maar goed, dit terzijde. Wat hebben we nog meer uh, nou, de, op het de, lijstje wat, staan? Nou ja, er zijn natuurlijk wel zaken waar wij gewoon de, de visie op hebben. En dat is ook bijvoorbeeld op ambtelijke samenwerking. En die is dan wel uh, afwijkend van uh, hoe er nu door de, de coalitie tegenaan gekeken wordt. Ja? Ja, dat vind ik wel. Wat, wat, is, jouw, uh, visie, wat is jullie visie ten nou, opzichte van... Nou, onze visie de... is dat je, dat je gewoon... Um, er wordt nu uh, vanuit, en dat zag je in het laatste stuk, heel erg op ingezet. Alles met Haarlem. Mm -hmm. Nou, dat vinden wij nou niet de, uh, de meest verstandige keus. En dan zeg ik hem wel politiek <laughs> correct. Nee, wij in dit geval moet je gewoon kijken. Um, samenwerken is goed, maar je moet je niet blind staan op één partner. We hebben gezegd van kijk nou waar, ons, uh, uh, zeg maar, waar we ons bezighouden met Zandvoort. En als je naar één punt kijkt, is toerisme en het strand bijvoorbeeld. Daar zijn we gewoon anders in dan in Haarlem. Haarlem heeft geen strand, Haarlem heeft wel toerisme. Zeg je dan van dan kunnen we bijvoorbeeld beter met Bloemendaal uh, samenwerken? Precies, precies, Zoek je krachten in. Ga kijken of je kan samenwerken met Bloemendaal. Ik weet zelfs dat vanuit de vorige periode is het op die manier het contact heel erg aangehaald ook met uh, Velsen, met Emmuiden. Want IJmuiden heeft een heel ander soort uh, toerisme voor het ja, strand absoluut. als Zandvoort, dus ja, daarbij het ook niet. Nee. Maar je kan elkaar wel versterken. Op die manier kan je ook Noordwijk erbij betrekken. Dan word je een breder stuk. En wat dan ook mooi is, is dat je veel meer in staat bent om een positie te claimen binnen Amsterdam. Want Amsterdam, uh, Amsterdam marketing promoot als een van de van de pijlers, een van de zes pijlers de kust. Nou, wat moet die kust dus hier doen? Die moet elkaar, elkaar. versterken. Die nee, moet die bij elkaar. elkaar en die moeten uh, elkaar in hun kracht zetten. Noordwijk is anders dan Zandvoort, dan Bloemendaal, dan Emuilen. Uh, is Mij. dat Haarlem die dat tegenhoudt? Of is nee, dat... dat is Zandvoort die daar gewoon niet aan gaat. Uh, die wil het ja, daar daar niet ook aan. Gaat. Nee, er is nu gezegd, we kijken naar Haarlem. Nou, wij zeggen dan... Nee, bekijk dat ook. Ga Zoek je samenwerking... Uh, op die punten waar je, waar je elkaar versterkt en wat goed is voor Zandvoort. En lever je niet meteen op dit moment helemaal uit aan Haarlem. Want op het moment dat je dat doet. Is het klaar? Is een voorbode gewoon van een fusie. Ja, dat kan niet klaar. anders. Ja. Cool. Nou, dus wij hebben dan ook afgelopen raadsvergadering. een uh, amendement ingediend. Want er werden drie opties geboden: van uh, of het blijft uh, zoals het is op dit moment, alleen met het sociaal domein. Of we gaan uh, uh, onderzoeken verder met Haarlem. En dan nummer drie was ook iets met Haarlem. Ik, even, ik heb niet helemaal exact op het net verlies. Maar wij hebben gezegd, zet er optie vier bij. En optie vier is, zoek ook samenwerking met andere gemeenten. En dat kun, uh, kan zijn Bloemendaal. In dit geval van Stad, ja, ja. Het kan zijn Heemsteden op andere punten. Het kan zijn Noordwijk, Amsterdam, Velsen. Maar beperk je niet tot één partner. Nee, dus altijd, uh, ja. Nou, Dus ja, dat hebben we dat ingebracht. Het leuke is namelijk dat we dat hebben gedaan. We hebben gewoon het coalitieakkoord... in deze gepakt. Want uh, die onderst, uh, onderstreepte... De, de, de, onze zienswijze daarin. Dat hebben we in stemming laten brengen. En toen heeft de hele coalitie... het wegstemd. Ach. Maar, ja. ja, dus als je dan... Uh, is het is een aparte. Tenminste vonden wij... Nou, dat is wel heel apart. Ja, ja. ja. en dan wordt dat nou, op, op de hele manier wordt het ingedraaid, zodat we het anders moeten zien. Maar feitelijk, wat ze hadden moeten doen, en daarom hadden ze het zeker moeten omarmen, zorgt dat Zandvoort zelfstandig blijft en dat ze bestuurskracht toont en houdt. Nou, en dat is gewoon niet gebeurd. Ja. Nou, en dat is een punt waar wij dus echt op die manier in staan. Ook is dat, nog, de, is dat nog, nog alsnog op te lossen? Of zeg je van nou... Nou, dat, is, dat is wel alsnog op te lossen. Want de gemeenteraad heeft nog steeds de mogelijkheid... om later in het jaar ook haar zienswijze te geven. En wij zullen voor Zandvoort. Hè, want we zitten hier ja, ja. allemaal voor Zandvoort. Ja, ja. Maar jongens, zo, doe nou wat goed is voor Zandvoort. En hol niet blind achter een college aan. Maar zorg dat je ook als gemeenteraad... Elke fractie moet gewoon kritisch zijn. Nou, en moet wel. elke keer ook bekijken van waarom doen we het? Wat willen we? Wat willen we bereiken? Nou, dat is het. het zoals wij in de fractie ook elke keer van wat doen we? Wat willen we? En dan leggen we het langs onze liberale meetlat, zoals we dat dan heel netjes zeggen. Maar wel met één doel. Ja. Het moet goed zijn goed voor z'n gemeente. Hart. ja. ja tuurlijk. Nou, hoe zit het nu? Uh, gewoon even tussendoor vragen om, maar met het. De aanbouw van het raadhuis. Hè. We hebben het raadhuis, dan de grote aanbouw. Hè, ja. grote deelte. Als er veel ambtenaren vertrekken naar Haarlem, heb je dan, is daar dan te veel ruimte over op het ogenblik? Op dit moment weet ik het niet. Ik neem aan dat er wel wat, wat ruimte is, maar ja. volgens mij. Um... Ja, is dat wel weer op te lossen? Ja, dan schuif je het iets in. En een deel daar zet je een deur tussen. En dan kan je misschien ruimtes voor de verhuur van maken voor ondernemers. Ja, precies. Of uh, zet een, er zit al een loket in. Nou, dan zet je een ja. ander loket erbij. Of uh, maak er een, een werkplein van. of ja. Nou, Tom Poes verzinnen list, zeg ik dan. Ja, ja, ja, zijn natuurlijk... ja er zijn voldoende kansen. Dat, ja. uh, er zijn zat mensen ook die wel eens een keer een vergaderplek zoeken. Ja. Vrijwilligers, nou. we hebben zo'n ja, vrijwilligers uh, in het dorp. Ja, precies, precies. precies. Uh, misschien willen verenigingen daar een, een ruimte. En dan, ja, uh, precies. Ja, dat, uh, dat is niet een onoverkomelijk probleem volgens we mij. We hebben een stukje cultuur in Zandvoort. Uh, de Grote Krocht, het museum. Ja. Zo'n nou, visie uh, voor de komende twee jaar. Nou, er komt weer een onderzoek. Weer een onderzoek. Ja, het museum. Ja. Voor het museum, weer een onderzoek. Ja. Onderzoek nummer uh, ja. drie volgens mij in, uh, in, in, in, in een paar ik, jaar. Maar ik begrijp dus dat er een particulier is. Die... Ja, maar dat zijn twee dingen. Ja. Dat, oh, is, oh, dat is ander. Ja, er is een, een particulier die uh, wil een museum uh, nalaten zeg maar, voor Zandvoort... Uh, maar niet zijn het Zandvoortsmuseum. museum. Dus dat wordt een apart, uh, apart museum. Dat is een aparte stichting op, voor? Ja, aparte stichting voor. Um, en die hebben, um, voor zover ik weet, um, het terrein aangekocht uh, op het schoolplein. Ja, op het schoolplein. dat is de oude waar vroeger dus de bibliotheek stond. Nee, het oude nou, geweest oh, was het VGC, Ja, ja oké. Okay, dus nou, dat terrein is verkocht nu. Dat, is dat een... was, uh, wat, was het laatste wat ik gehoord heb. Ja. Ik weet niet wat de huidige stand van, van zaken is. Maar dat is dus een, ja, het, is een, het is een particulier. Hij wil ook anoniem uh, blijven. En daar is een stichting bij opgericht. Ik weet maar dat, het is uh, toch niet oké? Okay? Ja, de, de voorzitter is uh, frustrerend. Waarom, de... waarom wil je wat? anoniem blijven? Wat, wat is daar nou, uit? Misschien komt hij ooit. Uh, ja, ik wou bijna zeggen uit de kast. <laughs> maar <laughs> kom, hij is zich ooit een keer kenbaar. Maar ja. Ja, je hebt natuurlijk meer mensen die uit een, zo, uh, een soort. Ja, iets willen doen voor Zandvoort. Het... Ja, je kunt dus bijvoorbeeld ook niet dan. Uh, kijken waar komt dat geld vandaan? Om maar even wat te noemen. Nou, wat dus bij de uh, horeca wel is, hè? Ja, de, de maar. Ik, wet, -degene, die, uh, degene die het moeten weten, weten wie het is. Oké. Okay. Het, het is nou, Bob, alleen het is het een mooie is mooie gewoon ding. een afspraak van de naam wordt niet bekendgemaakt. Het ja, nou, is, is natuurlijk een heel vertiek. mooi initiatief, hè? laten we wel zijn. En als ik het van Loenen hoor praten daarover, dan denk ik van nou, dat klinkt allemaal heel mooi. Maar ja, we zitten toen met het huidige het Ja, het Museum. Ja. Cool. En. Wat je nu merkt, is dat er nog steeds geen, geen, geen, geen visie op is. Maar, maar zo ingewikkeld is dat toch niet? Ja, dat zeg ik dan hoor. Nee, nou, het, ik kijk daar, als we daarnaar kijken, kijk, moet je er op een gegeven moment zakelijk naar kijken. Het Antwoordsmuseum kost, kost geld. Ja, het kost nog steeds geld. Ja, nog steeds geld. Um, er komen Per jaar, en het is sinds Hille Jansen erin zit, zijn de bezoekersaantallen uh, wel omhoog. Want je ziet wel dat er nee. veel meer reuring in het museum komt. Maar, maar kostendekkend is het niet. Nee. Dan is gewoon heel simpel de vraag: hebben wij als zandvoorters geld ervoor over om het museum in stand te ja. houden? Ik denk dat die wilde hebben. Is het een gemeentelijke ja. taak? Of zeggen we. Nee, um, het moet bijvoorbeeld in de vorm van uh, vrienden van het museum. Dat het uh, gebouw blijft bijvoorbeeld in beheer van of in, in eigendom van de gemeente. Maar het wordt verhuurd aan de vrienden van het museum. Um, daar is, kunnen uh, clubs bij aansluiten. Maar dat is op een gegeven moment al twee keer onderzocht. En er is geen draagvlak voor? Nee, er is maar... geen draag. Men wil het allemaal wel, maar je hebt op een gegeven moment heb je natuurlijk mensen nodig die het gaan doen. Ja. Ja. Maar is het niet zo dat een gemeente als Zandvoort ook een stukje verantwoordelijk is voor het Zandvoorts erfgoed? Dat heb je daar ook niet een taak van. Is, is dat bij andere, andere gemeentes? Gemeente? Ik ik bedoel, de, de, bijna ik alle gemeentes hebben een, hebben een museum, hè, wat dan gelinkt is aan het dorp. En ik met weet alle... bijvoorbeeld, maar dat is één voorbeeld wat echt opkomt is in Katwijk. Maar hmm. dat, daar draait het compleet op vrijwilligers. En dat is ook een Katwijksmuseum. Maar wat we hier natuurlijk hebben gezien is dat het museum Um, het was natuurlijk eerst een cultureel uh, he, centrum, echt gewoon met, met het oude en de, de, de historie en het cultureel erfgoed van Zandvoort is het op een gegeven moment verwoorden uh, tot een ja, echt een museum waarbij je moet afvragen is daar bestaansrecht voor in Zandvoort en nu zie je het toch weer meer de richting het echte Zandvoort ze gaan he, met volgende week weer trouwen in Zandvoort een, een, een, een, een expositie over het circuit ja. maar de vraag is natuurlijk is dat een kerntaak van de gemeente? Ja. En die kerntakendiscussie is nu aan de gang. Ja. Nou, is Ik wel ben zeer gekeken... benieuwd wat daaruit gaat komen. Ja, dat is heel is er ook gekeken of dat er een mogelijkheid is om, om dan meer vrijwilligers... Want er zijn natuurlijk al heel veel vrijwilligers. Hè? Behalve Hilly is natuurlijk de, volgens mij de rest al, is vrijwilliger. Ja. Of is dat niet zo? Bijna het wel ja. eens. Bij elkaar is het uh, anderhalf pjb of zo. Wat, ja. wat, wat, wat, wat, maar opzicht. het was het laatste wat ik weet. En dan doe ik het even uit mijn hoofd. Is dat... Het museum op jaarbasis, zeg maar, volgens mij, tussen anderhalf en twee ton kost het. Volgens mij rond de twee ton. Nou, ja, dat is een behoorlijk ja. bedrag dus dat natuurlijk. Dat is veel geld. Ja, maar per jaar. als je inderdaad, als je zou vragen aan de zandvoerters dus van, goh, zijn jullie bereid ja. om bij om, te dragen? Hè? Maar het is ook in de, Ik kan het ook brengen in de kerntakendiscussie die aan de, aan de gang is. Ja, wij zijn daar ondertussen zijn we daarmee gestopt. Omdat het gewoon de meerwaarde ha, had het voor ons niet. Als maar daar bank... is de vraag van. Als Zandvoort, als gemeente, waar, wat zijn je taken? Waar, wat moet je sowieso doen? Nou, wegen moet je doen, eh, riolering. Nou, dat is allemaal duidelijk. Als, uh... Daarnaast zijn er ook nog dingen die je, als je geld hebt, die je leuk vindt om te doen. Nou, daar moet je dan in kiezen. Maar wat het feitelijk op neerkomt, is dat je wel een keer die keuze moet maken. En om nu weer een onderzoek... Als ze mij zouden vragen, wil je voor een tientje vriend van het museum uh, worden? Nou, per jaar, hè? Dat zeg ik prima, dat doe ik onmiddellijk. Maar ik dat denk is... dat er heel veel mensen zijn die dat absoluut ook nou, willen. Denk, want die daarachter staan. Heel, er is heel maar, veel draagvlakken aan voor voor het zijn. Maar dan, moet je, dan zou je bijvoorbeeld... Het, en de, we hebben nu een nieuwe voorzitter bij het genootschap, Paul Olieslagers... Vanuit... zet elkaar in je kracht. Ja, ja. Betrek het genootschap Eens. erbij. Mensen maar zijn dat... ook heel erg geïnteresseerd ja, maar in dat historie. Dat is het probleem. Hè? Je hebt hier, hier heb je het museum. Ja. Dan heb je een stukje verder heb je het genootschap. Ja, en dan het heb je de is... babbelwagen. En niemand we werkt zijn... echt samen. Maar we zijn begonnen. Ja. Hè, hè, ja, in deze... De uitnodiging om met elkaar te gaan Precies, samenwerken. Precies. Ook om in het, hè, bij de horeca van en, om, en bewoners. Kom bij elkaar. Ja, kom bij en, dat elkaar. Is, en dit is wat wij ook zeggen. Maar durf op een gegeven moment ook te zeggen. Als je er samen niet uitkomt. We zijn het eens dat we het niet eens zijn. Ja. Maar hak dan wel een ja, keer. Knoop door. Dan blijf, want nu blijft het zo'n. Ja. kabbelond kabbelend verhaal. Ja, want is, er is zoveel uh, cultureel erfgoed en en, en. en. historie in Van Zandvoort uh, is er aanwezig bij die drie verschillende clubs. Ja, als je dat bij elkaar gaat zetten, dan heb je een heel sterke partner. Misschien moeten we even een muziekje draaien. We gaan een muziekje draaien. We zeggen tegen Blinde Gurdens een hartelijk dank voor jouw Jullie bijdrage. ook dan uh, bedankt? Ja. Succes uh, met de VVD. Wordt, ja, komt goed, je voor je. Absoluut. ja, komt helemaal <laughs> goed. Dankjewel. Oh, Dankjewel. Wij gaan naar de muziek toe. En dat wordt uh, Arthur Garfunkel als het goed is. to your In Noorka hoogland. Ja, Middels uh, Belinda is uh, weer naar buiten toe. Het is redelijk weer, maar het waait een beetje. Het is een beetje koud. Een beetje frisse wind staat toch ook al? De voorzitter van de Koninklijke Horecavereniging Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom. Hartelijk welkom. Je mag iets dichter bij de microfoon. Dat ga ik doen. Dan uh, gaat het helemaal goed. Nou, fijn dat je er bent. Uh, we hebben een heel mooi iets gelezen in de krant. Een uh, getekend confinant retail en horeca visie. Klopt, dat, dat, ja. dat klinkt heel mooi. Een convenant heb ik altijd zoiets van, ja, dat is niet helemaal hard. Dan kun je altijd een beetje meer naar links, een beetje meer naar rechts. Dat klopt en, zeker. En <laughs> zeker in een dorp als wordt lijkt me dat nooit zo handig, want je kan het hier beter zwart en wit hebben. Want blijft iedereen discussiëren. Maar dat is. Ja. Zo'n convenant, uh, ik heb ook gezien dat er al meerdere convenanten zijn geweest in het verleden. Klopt. Ik denk dat het uh, zeker gaat uh, vallen of staan bij de uitwerking hiervan. Ja. En, en hoe het verdere traject inderdaad wordt ingegaan. En, uh, en dan ook inderdaad om te kijken of iedereen zich aan de afspraken die in het staat uh, staan een beetje gaat houden. De laatste convenant dateerde van 2013 dacht ik. En ja, dat uh, ja? kan kloppen. Ja. En nu zitten we in 2015. Wat is er dan zo wezenlijk veranderd? Nou, ik denk dat de, dat de insteek anders is. Dat er uh, veel meer is geluisterd naar de belanghebbenden. Uh, vanuit de horeca, vanuit uh, andere ondernemers in Zandvoort. Uh, de bewoners. Uh, ook een beetje gekeken naar wat, uh, wat de gasten willen, wat de toeristen willen. Dus op die manier denk ik dat er, dat er breder is gekeken dan de voorgaande keren. Ja. En ik denk dat nu gewoon het idee is van de gemeente. Ook met het uh, blijven van Pascal Spijkerman zeg maar, na de zomer. Ja. Om het allemaal... Te gaan doorvoeren daadwerkelijk. Het, nou, het is wel mooi dat hij blijft, inderdaad, ja. want uh, het hele pop-up uh, zat natuurlijk heel erg aan hem gekoppeld. Ja, zeker. Hij heeft dat heel goed gedaan. Absoluut, denk ja. Ik. ja nee, uh, allemaal. Het, aan alle kanten uh, zijn er blijvende ideeën, zie ik zelfs nu ontstaan, ja. dus dat is heel mooi. Maar uh, die vier partijen, zeg maar, hè, toeristen, mm -hmm. uh, horeca mensen retail-mensen en, en de bewoners, die, die hebben toch allemaal verschillende belangen. Dat is toch altijd een beetje geven en nemen. Ja, nee, absoluut. Ja, uh, ja, Daar is het confondant ook voor. Dus er zijn dingen waar in principe iedereen het mee eens was. Dus ja, er zijn ook dingen ook, uh, die uit de bijeenkomsten zijn gekomen die er niet in zijn gekomen, omdat uh, ja, niet iedereen het erover eens was. Um, ja, dat uh, hou je denk ik altijd. Ja. Dat is natuurlijk ook zo. Ja, we zijn een toeristendorp, roept de ene partij. Hè. De andere partij zegt dan: ik woon hier en ik wil rustig wonen. Ja. Uh, dus ja, dat zal dat, dat, dat wel. Moet je niet lastig. in Zandvoort komen, hoor. Moet je in Zandvoort dat komen. Dat weet je, als je hier naartoe ja. komt: we hebben we een circuit, we hebben een strand, we hebben de zee en dat maakt allemaal lawaai. Maakt ja, maakt allemaal lawaai, ja. Ja, ja nee, ja. dat, uh, dat uh, ben ik met jullie eens. <laughs> ja. Ja, ik vind het wonderbaarlijk hoor, dat er mensen zijn die hier komen wonen en dan vervolgens gaan klagen over het lawaai ja. van het circuit. En dan denk ik, ja, dat volgens mij weet iedereen... Dat hebben we de iedereen... nou gehad, ja. Ja. dat er werd nieuwbouw gepleegd en vervolgens zaten alle klagers van het circuit zaten in de nieuwbouw. En dan denk je bij jezelf: ja, maar dat is toch niet helemaal logisch. Je nee. weet toch dat het er licht voor is je er zo gaat. Ja. Ja. Natuurlijk moet het niet uit de hand lopen, maar ja. het, het is er en het geeft oh, nou eenmaal. Daar heeft dat ja. aardig Jij woont ook in Zandvoort? Land. Ja, ik woon ook in Zandvoort, ja. ja. Ben je een Zandvoorter? Ik ben niet helemaal een Zandvoorter. Ik kom wel, wel uit de buurt en ik heb een aantal jaren, nu nou ongeveer tien jaar, zit ik af en aan zit ik in Zandvoort. Ah, Oké. Okay. Uh, wel lopen een tijdje mee in Zandvoort. wat is jouw achtergrond? Hoe kom jij hierin terecht? Um, ja, hoe kom ik hierin terecht? Uh, ik heb een strandpaviljoen op, uh, op het Naakstrand. Allerlaatste tent. Strandpaviljoen Fosfor, dat is van mij. Um, ik ben gevraagd om uh, vorig jaar deel te nemen in het bestuur van de KN gelukkig een ik horeca Nederland. En ik uh, ben daar uiteindelijk voorzitter van geworden. En ik vind het heel leuk om me in te spannen voor het uh, verbeteren van het, uh, van het dorp. En de horeca en de samenwerking tussen strand en uh, het dorp vind ik heel leuk. Uh, nou, daar is het uh, convenant ook nog goed... Uh, een ...goed voorbeeld van om gewoon met z'n allen schouders eronder uh, iets te gaan doen. Maar nogmaals, ik ben heel benieuwd hoe de uitwerking is. Want wat je ook al net al zei, er zijn natuurlijk, er zijn meerdere malen dit soort ja, samenwerkingsconvenanten uh, uh, geschreven, gesloten. En het zal gewoon vallen of staan bij de uitwerking ervan. Maar ja. uh, wat, moet wat niet... is er voelbaar nu van, van de uitwerking? Van nou, het nog convenant? Niets. Nog helemaal niet? Nee, tenminste, uh, hoe ik het zie uh, ja. We hebben het poppenweekend natuurlijk gehad. En ik denk dat de gemeente wel bereidwillig is om dat soort. Uh, uh, momenten vaker te gaan creëren, de, de deregulering daarin, flexibeler inderdaad van nou, we zien een mooi weekend aankomen, hup, we gaan wat doen, we bieden de mogelijkheden om wat te gaan doen. Nou, dat wordt natuurlijk... Zit het niet al helemaal propvol met evenementen zo'n hele zomer? Ja, natuurlijk ook wel, maar ik denk dat er zeker nog wel mogelijkheid is om, ja, als je inderdaad nog even wat wil doen... Uh, kan dat wel? en ja, Dat vind ik heel is leuk. De, ja. nou, dat vind ik wel bijzonder dat, eigenlijk. Uh... En voor mijn gevoel is er gewoon uh, elk weekend, nou ja, je hebt natuurlijk ook nog door de weekse dagen. Hè? Ja. Dat is waar. Ja. ja. Maar ik denk dat er, uh, nou, de, de bereidwilligheid is er in ieder geval om flexibel te zijn. Z zijn er ook dingen die uh, al aangemeld zijn door mensen waarvan jullie riepen van, uh, dit is leuk, uh, maar dat gaan we dus niet doen, want dat past helemaal niet uh, hier? Oh, dat zou, zou ik niet weten. Dat, nee. uh, Nee, ik heb geen idee. Maar je gaat er gewoon vanuit. Uh, alles wat we kunnen doen, dat moet je kunnen uit, uitvoeren, eigenlijk. Ja, ja nee, natuurlijk wel, wel met grenzen. En wat natuurlijk in dat weekend ook was. Er zijn grenzen aan de veiligheid. En er zijn grenzen natuurlijk wat, wat er mogelijk is. Maar ik vond dat het wel ruim uh, werd uh, gedaan. Wat, wat, wat kan nou. Uh, het, het triggeren om, om beter zeg maar uh, of om meer uit dat confidant te halen dat er echt nu echt iets gaat gebeuren waarvan je zegt van nou he, he, eindelijk. Nou ik denk dat het heel belangrijk is wat ook wat een plan is dat er een soort van actiegroep komt een, een, een, ja, een... Groep mensen die daadwerkelijk ook gaat zitten op, inderdaad, het zijn meer dan 60 afspraken uit mijn hoofd. Die zijn gemaakt om daar ook echt daadwerkelijk iets mee te gaan doen. Ja, want je kan leuke dingen afspreken. Je kan wel leuke en een dingen een afspreken. In je hand en Precies, en, nou, en dat, dat is we leggen we in de gasten kasten. Ik wil niet zeggen dat het allemaal open deuren zijn, maar ja, als je er doorheen gaat, denk je natuurlijk, ja, eigenlijk is het allemaal heel logisch. Maar het moet natuurlijk wel inderdaad uitgevoerd worden. Ja. En nou ja, nu ook op de boulevard, die, die steentjes, nou ja, dat is op zich natuurlijk. Ja. Dat ja. is, ja, is een leuk idee. Zijn, maar, uh... Ze zijn niet uh, al door allemaal open. Maar het, nee. dat is natuurlijk ook de vrijblijvendheid die erin zit. Ja. Ik denk dat als je ondernemers wil triggeren in zoiets, dan moet je ze ook een beetje ja, verantwoordelijk maken. Ze moeten er ook een stukje in investeren. Ja. En dan, dan is die commitment veel hoger. Hè? Ja. Nu, nu is het heel leuk, want ze zijn eigenlijk allemaal gratis. Dus ja, uh, die commitment is wat minder dan. Maar ja. het is een heel leuk idee. Ja. We hebben alleen uh, het weer in Nederland niet in de hand. Dat is nee, dat, uh, dat blijft ik, een dingetje. Ik dacht he? eigenlijk later van... waarom heeft het VVV niet een van die, uh, van die tentjes uh, in beslag genomen? Om ze, daar... ze hebben er wel een, dacht ik. Ik, ik dacht dat ze er ook eentje ja, hadden. Ja, ze hebben er uh, wel een, ja. Oké, okay. ja. nou dat is, is mij dan ja. nog niet opgevallen. Waarschijnlijk Dat ze dicht waren. waren. Dat is, uh, ja. Ja. Nee, maar ze zitten wel ergens in een van die... Uh, ja, want ik heb gezien, ik heb dingen van Zandvoort gezien, ook allemaal die te, te koop waren en zo. Ja. Een hele je... fanatieke meneer met 3D-brillen, die is altijd open. Dus, <laughs> <laughs> maar dat is ook, dat is ook wel uh, prima. Ja. Maar wat staat er nog op stapel? Wat, wat, wat is er dan zeg maar, van die plannen waarvan je concreet kan zeggen, van, nou, dat gaat nog gebeuren. Hè? De pop-up hebben we gehad, de huisjes die staan er. Wat komt er nog aan? Um, nou, daar ontbreekt het een beetje aan in mijn optiek. Dat er niet heel concrete dingen nu zeg maar, in staan. Niet echt de, de short wins. Um, de quick wins. Ik wil heel graag die bewegwijzering. Dat vind ik een belangrijk punt wat erin staat. Dat er gewoon een duidelijke uh, routing door Zandvoort gaat komen. Waar uh, zowel het strand als het centrum van kan profiteren. Uh, veel mensen die ik spreek, komen op het station aan. En die weten gewoon niet helemaal nee, hoe klopt. of wat. Nou, dat is iets. Nog steeds is het eigenlijk. Er staan nieuwe bords en zo. Maar ik vind het nog steeds ja, je, je, je niet goed. Mensen ja, vragen bordjes, mij nog steeds. Waar is het Hele station? Bords. Hoe kom ik daar? Hoe kom ik Precies. Daar? Nou, ik, ik denk dat dat een, een heel belangrijk iets is. Om gewoon, inderdaad, nou, misschien is het nu uh, deze zomer eventjes, wat over de afgeschreven. Maar om daar eventjes gewoon goed op te gaan zitten. Nou, het, zulke punten staan erin. Um, ja, er staan ook punten in als we gaan... Uh, Zandvoort, standaard Zandvoort aan zee noemen. Nou ja, ja leuk. Laten we dat doen. Kijk, ja, ja. ik uh, weet niet uh, of we daar de oorlog mee winnen. Maar ik vind wel... Uh... Ja, het is in ieder geval een idee. Ja. Het is weer, weer maar dat betreft een betreft wegwijs, De wegwijzering, ik denk dat ze dan alles moeten weghalen. Wat ja. nu is. Dat uh, is nieuws ja. maar. Daar ben ik helemaal met je eens. Gewoon ja. in één ja. keer. Nu, nu zijn er het is goeien. een weerwaar. Ja. Het is een weerwaar van borden ja, ja, ja. en aanwijzingen. Hoe ja. kom ik waar? Dat is waar. Maar het is natuurlijk ook, denk ik, lastig. Want je hebt, je hebt een strandtent. Hè? En, ja. en nog wel de laatste op de rij. Dus je zit eigenlijk best wel ver weg. En ik neem aan dat jij. Uh, ja, toch wel heel veel op je strandtent bent. Ja. Hè? Dus daardoor ben je natuurlijk wel beperkt in je mogelijkheden om in het dorp uh, actief te worden, ja, lijkt mij. Ja, aan de andere kant heeft het ook wel het voordeel dat ik uh, er een beetje buiten sta. En dat ik ook dus wat dat betreft ook niet uh, echt bij de strandpachters hoor van het... Van het de, nee, maar de goed, wel het hele gebeuren, hè? want het gaat natuurlijk om het hele dorp. Ja. Het gaat om, om het totale plaatje. Ja, nou ja ik probeer mijn gezichten te laten zien en ik... Uh, ja. Meer, meer kan ik niet doen? Nee. Dat, uh... Je voelt maar... steeds het antwoord, geen Langvelder slag. Grensgeval. Nee, zeker zijn <laughs> ja, Maar vanaf Langvelder slag is het dan korter naar jou toe? Dan? Uh, nee, het is ongeveer nee, ja. uh, dik vijf kilometer vanaf Langvelder slag naar ja. mij toe. En het is uh, ongeveer een kilometer vanaf het einde van de boulevard. Ja, dus wat dat betreft, is het wel echt het antwoord. We zitten aan het fietspad en dat is. Maar wat moet er gebeuren? En wie moet dat doen? Um, nou, ik denk dat er gewoon heel veel... Dat, we moeten het gewoon zien als een, als een intentieverklaring dit. En ik denk wat er moet gebeuren is dat er gewoon een duidelijke groep moet komen... die inderdaad erachteraan gaat dat we samen dingen gaan doen. Staat... Wie gaat die groep bepalen of wie gaat nou ja, het samenstellen? Ik denk dat uh, uh, Pascal uh, wel ja. weer uh, mag gaan doen. Ik denk dat die gewoon de koppen goed bij elkaar heeft gekregen en ik denk dat die ook in de goede positie is om, uh, ja. om een groep uh, uh, ondernemers en bewoners en andere belanghebbenden bij elkaar te zetten. Ja, ik, uh, ik heb hem al flink wat keren meegemaakt, maar hij is echt uh, hij hij een goede Hij weet mensen goed te figuur, verbinden. Hij kan de discussies goed leiden. Ja. Uh, ja. Dus ik denk dat, het, dat er voor hem een hele mooie taak, eigenlijk nog een mooiere taak ligt dan, uh, wat er, uh, dan dit convenant samenstellen. Ja. Nu ook daadwerkelijk iets met z'n allen gaan doen. Ja. En nou, wat je zegt, daar wil het nog wel eens aan ontbreken in ja. Antwoord. Dat, nou, daar uh... zit jij natuurlijk namens de horeca mensen ja. in, uh, want je bent voorzitter van KHN. Uh, afgelopen week, uh, hoop weer in een doop, ja, horeca Turbulent weekje was het. Ja, een rumoerig weekje. Ja. Uh, ik begrijp dat als geen ander, ik, ik snap, snap dat ook heel goed. Uh, de burgemeester die roept dan van ja, 12 uur, dat is allemaal zo, maar nu gaan we optreden. En nu, en, en terwijl de horeca roept van uh, we doen het allemaal al zo netjes. Ja. Het oh, is een moeilijk iets. We stonden wel redelijk recht uh, tegenover elkaar daarin. En Ik ben eigenlijk heel tevreden over nu de, de, de afloop ervan. Uh, kijk, we zitten nu midden in het seizoen. Uh, dus nu zijn het de weken dat, uh, dat het geld verdiend moet worden. Ja. Ja, en dan is het gewoon niet handig om nu... Dan moet je nu niet te aan gaan, gaan nee. punten. Nee, en, nee, en ik denk dat er, de ondernemers willen ook... Niemand wil, wil overlast veroorzaken. En we nee. willen gezamenlijk zorgen dat uh, een, een bruisend centrum... Wat, uh, wat, uh, ja. wat de burgemeester iedere keer aanhaalt... Nou, dat willen wij ook als geen ander... Uh, zonder overlast. Kijk, uh, we, we zitten natuurlijk wel, uh, wat je zegt, we zitten in Zandvoort. Uh, uh, ja. Hoogzomer. Ja, dat er nu even iets meer lawaai wordt geproduceerd. En dat het eventjes, net even eventjes wat langer doorgaat dan uh, over twee maanden. Dat lijkt mij logisch. Ja. En ik denk dat we daar ook heel even uh, door de vingers moeten kijken. Nou, ik denk dat dat nu ook een klein beetje gaat gebeuren. En dat we gewoon gaan kijken hoe we constructief... Hoe de Overlast kunnen gaan beperken en dat ja. gezamenlijk de gemeente en de horeca-ondernemers en de, omwoners en de bewoners rond de Altenstraat dat we ja. daar. Uh, ja, maar uit wel gaan met komen. de ruimte zeg maar om in te springen op de tijd uh, dat het ja. mooi weer is en dat iedereen langer buiten wil lopen. Precies, ja. En mensen gewoon, ja, sowieso ja, langer ja. op straat. En het, is, lopen. het is natuurlijk een lastig ding uh, dat er niet meer uh, binnengerookt mag worden, dus er is gewoon veel meer, ja, de, veel meer leven buiten. Ja, ja. ja, dat, ja dat, dat zie je in iedere badplaats waar je komt, ja. waar ook ter wereld. Ja, is het gewoon een, een, een drukte van je welsten ja. en, en is het gewoon ja. rumoerig en dat heb je ja. overal? Dus maar jij zegt dus ook van, uh, laten we dan begin oktober of zo met alle partijen weer bij elkaar gaan zitten. Ja. Heeft iedereen heeft, uh, zijn drukke seizoen gehad? En dan is er meer tijd voor dit soort dingen om het dan goed af te spreken. Ja, en dat we gewoon inderdaad dan in de winter gaan beginnen. Dat we volgend jaar met duidelijke afspraken en een duidelijke visie gewoon het seizoen weer ingaan. In plaats van nu midden in het seizoen de deuren dicht doen om 12 uur. Ja, dat is niet te. reëel. Maar ik denk dat iedereen het daarover eens is. Ik ben heel tevreden over dat het nu in heel veel eventjes vooruit is geschoven. Wij horen, volgend jaar horen wij graag hoe de inzet en de insteken is ja. geweest. En wat het uiteindelijk heeft opgeleverd. Want Het ja. moet wel wat opleveren. Dat, nou, dat is ook wel leuk. Er zijn evaluatie, even terugkomend op het convenant. Zijn er dus evaluatiemomenten zijn er ingepland, waarop inderdaad eigenlijk wordt teruggekeken ieder half jaar of driekwart jaar, afhankelijk van de punten. Prima. Om even te kijken hoe ver we zijn gekomen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Want het moet niet inderdaad in een laadje belanden. En, uh, nee, en dat het risico bestaat. Dan, uh, ja, dan is goed. Mocht er aanleiding zijn na die uh, ja. evaluatie. Om uh, hierover te praten. Dan ben je van harte wel. Dat gaan we doen. Okay. Super. Hartstikke bedankt. Uh, dank voor je bent. komst. Graag ja, succes, succes dit seizoen. Hartelijk ja, dank. We gaan even de, op de agenda doen. Hè? De agenda. Want ja. komend volgend weekend is er een trouwbeurs in het Zandvoorts Museum. Jawel, daar is die weer. Ja. Zandvoorts Museum. En, uh, dus je bent daar van harte welkom. Meer informatie komt nog uh, in de krant. Ja, uh, uiteraard is er nog steeds uh, tot uh, 31-12 de tentoonstelling Anne Frank in het uh, uh, Museum. Ja, en tot 16 augustus het Zandvoortse strand, de tentoonstelling over het strandleven. Ja. Door de jaren heen in het Zandvoortmuseum, Elke woensdag van. 11 tot 1 vertelt Michiel Drommel zijn verhaal over zijn strand. En echt helemaal de moeite. Ja, nou, ik, ik zie stand. die foto's voorbij Hij komen dat zo mooi gemaakt. Ik van vind dat mensen wel, die ja. in klededracht uh, uh, op de foto uh, kunnen gaan. En uh, dit ziet er echt een uh, nou, ja, prachtig uit. Ja, het is geweldig. Dat is de zomerexpositie in de Agatha-Kerk is nog steeds uh, daar tot 29 augustus. Te bezichtigen elke zaterdag van 2 tot 5 uur. Zeker de moeite waard om naartoe te gaan. Dat ja, dan uh, zeg maar tot en met morgen Kids Fun World op het Badhuisplein. Lijkt ja. mij een behoorlijk succes. Ja. Zo zie je hoe het nu gaat. Ja, alleen vanavond, het, het, het vind ik, ik natuurlijk... ja, vreselijk vind ik het. Althans, ik vind het niet zo erg, maar mijn hond Wat die. Vind ik? Uh, ach. Andere het is, het is een drama. Is meer ja, maar ja. dat kan niet schelen. Die hond gaat compleet in de stress oh, in de kast. Oh, jee. Oh, jee. En dan ben ik echt een dag met hem bezig om hem weer normaal te krijgen. Dus wat dat betreft ben ik er niet zo blij mee. gaan hebben we nog Circus Renaissance in Zandvoort op parkeerterrein 7 van het circuit. Uit betrouwbare bron heb ik gehoord dat het geweldig is daar. Dus is een mooie apart circus. Ja, dat mooi. zeker. Goed. Dan hebben we uh, vandaag Jazz Behind the Beach in het centrum van Zandvoort vanaf uh, 7 uur vanavond. Ja. Daar uh, gebeurt van alles. Uh, dat is Tom Arissen die dat heeft opgepakt. En ik vind het een hele mooie initiatief. En ik hoop dat iedereen vanavond gaat genieten van jazz de jazz. Ja. Op het Raadhuisplein gebeurt van alles. Dus en er zijn bij Laura en Hardy is er geloof ik ook nog iets oh, okay. bijzonders. Dus er zijn verschillende plekken waar je dat naartoe het kan. Het is helemaal goed komen. In, yes. in ieder geval mooi dat het evenementen weer is. Ja, dat is, vind zeker. Ik wel heel belangrijk. Zeker. Dit weekend zijn de DNT Racing Days op het circuit. En uh, dat draait het hele weekend, zaterdag en zondag. En dan hebben we morgen Papa Luigi en Amici van, zeven, pardon, van vijf tot zeven in het Wapen van Zandvoort. Ook altijd erg gezellig, dus dat zal wel buiten zijn als het mooi weer is, dus dat is ja, prima. Ja, dat uh, vermoed ik ook. 12 augustus is de Peuterbieb luisteren, spelen en dansen tussen tien en twaalf in de bibliotheek natuurlijk. Ja. En zoals we vandaag al besproken hebben met Marcel, Els, uh, of Wipper, de zandsculpturen die komen. Dat festival dat is op diverse plekken in Zandvoort het thema geïnspireerd door Vincent van Gogh en zijn tijdgenoten. 15 augustus is het Zandvoortse Open Kampioenschap Makreelkoken op het Raadhuisplein. Oh. Jawel. Dus lekker En vier uur middags, dat gaat wel even. Oh, alweer. ja, maakt niet uit. Maar oh, gerookte makreel als het vers is, is zo lekker. Dus daar zou ik zeker naartoe gaan. Dan hebben we volgende week ook op 15 augustus de Amsterdamse avond in het centrum vanaf 8 uur. Ook de moeite waard om naartoe te gaan voor de mensen die gewoon gezellig van meezingen en Amsterdamse gezelligheid houden. Ja, en de Beats Up Clean... Uh clean-up vrijgezellen, een etappe van Zandvoort naar IJmuiden, start ook op 15 augustus. Dit vind ik leuk. Beach-up? Ja. Oké. Okay beach clean-up vrijgezellen etappen van Zandvoort. Daar moet ik toch nog even ja, wat meer een over dat weten. Dat vind ik wel heel interessant. Nadenken. Nou, dan hebben we de tweedaagse van Zandvoort. Dat is een zeilrace bij de watersportvereniging Zandvoort. Dat is het volgende weekend, zaterdag en zondag. Okay, en ja. we hebben nog te melden dat de herhaling van dit programma is op donderdag van 8 uur tot 10 uur. De uitzending, Of bij uitzending gemist, ga naar www.zcfmzandvoort.nl nou, De techniek was aan handen van Thomas de Jong. Redactie van dit programma Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik en de eindredactie van ons Gerry. Koffie uh, van uh, Yvonne vandaag en de presentatie in handen hier in Hotel Hoogland als van Irene de Jager. En Rob Petersen, dankjewel Hotel Hoogland. Ja, en graag tot uh, een volgende keer. In ieder geval zondag 16 augustus Message from the Beach yes. in Strandtent nummer 9. Fijn dag. weekend, tot de volgende keer. Dag. Last night came in the spring. The final frost was laid again. We dried the roots, froze the shoes, killed the flowers, and stole the color from the summer. Oh, let the river in, burst the dams and start again. Oh, let the river in. The will of man can't hold it in. Oh, let the The blood beneath my skin like the river in nature plays nature wins You held on to my hands like a vice, you turn the screw, turn them white. Daar is een point, daar is een waar we break. De current finds de quickest way. So let the river in. Burst the dams and start again, oh let the river in. The will of man can hold it in, oh let the river in. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.